Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Belangenorganisaties vinden dat alles moet worden gedaan... om te voorkomen dat de bouw van nieuwe woningen stilvalt. In Utrecht, Gelderland en Flevoland dreigt dat te gebeuren... omdat het stroomnet te vol wordt. Onder meer de vereniging Eigen Huis maakt zich daar grote zorgen over. Bouwend Nederland zegt dat er in de drie provincies de komende tien jaar bijna 240.000 woningen moeten worden aangesloten op het stroomnet. Netbeheerder Tennet wil sneller hoogspanningstations kunnen bouwen en mensen kunnen belonen als ze in de piekuren geen stroom gebruiken. Reclassering Nederland erkent dat er veel misgaat bij het voorspellen van de kans dat gevangenen na hun straf opnieuw in de fout gaan. Directeur Westerik zei bij Nieuwsuur dat de reclassering een inhaalslag moet maken bij het gebruiken van algoritmes. Gisteren bleek dat de rekenmodellen de recidieve kans één op de vijf keer verkeerd voorspellen. Zo'n voorspelling weegt zwaar bij het besluit om een gevangene vrij te laten of langer vast te houden. Westerik noemt het rapport heel confronterend... en zegt dat de rekenmodellen voorlopig niet meer worden gebruikt. Het Internationaal Olympisch Comité ligt onder vuur vanwege omstreden t-shirts... die in de officiële fanshop werden verkocht. Daarop staat een affiche van de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn. Een evenement dat bol stond van de nazi-propaganda. Een politicus van de Groenen in Duitsland noemt de t-shirts problematisch en zegt dat het IOC onvoldoende reflecteert op zijn eigen geschiedenis. Het IOC werpt tegen dat het t-shirt deel uitmaakt van een collectie van alle Olympische Spelen. Het t-shirt van de Spelen in Nazi Duitsland is inmiddels uitverkocht. Het weer. Hier en daar lichte regen in het noorden sneeuw, minima tussen 0 en 6 graden. Overdag veel bewolking met wat motregen of sneeuw. Smiddags hier en daar zon, met name in het zuidwesten bij 1 tot 5 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht. Get the man, baby. Yes, I know, but I need you.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 I'm the home.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 16. Ja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 After all this time